9 uur. Dit is Jeroen Jeppe met het NOS-journaal. Naast de dodelijke schietpartij op de politie in Dallas. zijn ook elders in de VS agenten doelwit geworden. Enkele uren voordat een zwarte man. vijf blanke agenten doodschoot in Dallas. opende een man het vuur op passerende auto's. op een snelweg in Tennessee. Daarbij kwam een vrouw om en raakte drie anderen. onder wie een politieagent gewond. De dader was net als de schutter in Dallas. een oud militair. Hij zei dat het politiegeweld tegen zwarten. hem tot zijn daad had geïnspireerd. Hij kon pas een dag later verhoord worden omdat hij zelf ernstig gewond raakte bij zijn arrestatie door politiekogels. In Atlanta werd een politieagent vanuit een passerende auto beschoten. En in Georgia en Missouri werden politiemensen in een hinderlaag gelokt en bedreigd. Dertien PvdA-burgemeesters hebben een dringend beroep gedaan op hun Rotterdamse collega Ahmed Abu Talib. Ze vinden het de hoogste tijd dat hij zich kandidaat stelt voor het partijleiderschap. Dat schrijven ze in een brief aan hun partijgenoot die de Volkskrant vandaag publiceert. Noord-Korea heeft opnieuw een raket gelanceerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger is de raket afgevuurd vanaf een onderzeeër in de Japanse Zee. De raket kwam in zee terecht. De lancering volgt op de aankondiging van de Verenigde Staten gisteren. Die gaan een geavanceerd raketafweersysteem plaatsen in Zuid-Korea om het land te beschermen tegen eventuele aanvallen van hun buurland. Op tal van wegen in Europa is het extreem druk vanwege het vakantieverkeer. Volgens de verkeersinformatiedienst.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 Het weer vanochtend schijnt geregeld. later op de dag in het Midden- en Noorden meer bewolking met lokaal kans op wat lichte regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was DFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden-Oost, 2 kilometer, zo'n 5 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Avelingen, 3 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak leeft. Wacht met het uur grote ook hier. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak leeft, bij ZFM. Die mensen die alleen geloven in het grote ding. De muziekkeuzes veranderen soms een beetje. Dit momentel een beetje in de zwarte periode lijkt wel. Ik vind het wel weer. grappig deze muziek hoor. Echt leuk. Dit heette uh, Come Undone, Anderson Pack. Ik dacht vroeger dat het gewoon andersom was. Dat het Pack Anderson was. Down. Maar dat is niet het geval. Uh, dit is dus Come Undone in de zaterdagmorgen. En het is er weer tijd voor... En kijk in het verleden. Het is vandaag wat 9. Geleden? Door de jaren heen. Sorry, Peter. Nee, het is vandaag 9 juli en we kijken even wat er allemaal door de jaren heen gebeurde. Ja, zeer belangrijke dag, want in 1934 is toch wel een, een jeugdheld van mij uh, geworden. Uh, uh, nou maakt zijn uh, debuut op tv. Ja? Donald Duck. Donald Duck? Ja, dat was toch <lacht> wel een jeugdheld van mij. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ja? vind hem, ik vind hem in de strips leuk. Ik vind hem als, als tegenfilmpersonage uh, niet zo leuk. Nee. Dan is hij zo ongelooflijk agressief? Ja, dat is waar. Ik ja. Mee. maar uh, als. als, als uh, uh, ja, ik heb. Uh, ik, nou, ik geloof drie jaar geleden mijn Donald Duck abonnement opgezegd. Dat. Uh, ik moet nou. ook wel toegeven dat ik ook al heel lang Donald Duck kreeg. En nou, dan, zei, dan zei ik uh, dat ik thuis woonde, juist voor mijn broertjes. Zeg maar. Ik zat erin te lezen. Ik, ik, heb ze no <laughs> ik heb ze nog allemaal. Echt waar? <laughs> ja. En ik kan me herinneren, je had volgens mij vroeger een uh, Guus, niet Guus Vlaat... die had één uh, stripfiguur, die hebben ze later uitgehaald. Die vond ik het leukste. Guus, uit... Guus Vlaat? Nee, ja, niet... er zaten altijd in die Donald Duck, had je zeg maar de Donald Duck-stripjes... Yeah. en, uh, um, hoe heet het, uh, uh, Willy Wortel en... Uh, ja. de, nou, allemaal, die waren hartstikke leuk. Maar je had ook die stripje van knammel en Babbel en die of zo heette, die geloof ik. Oh ja, ja. En ja, daar ga ik niks mee. In die jaar, zijn toch allemaal ook dood, ook gewoon. Dat moet je overal ophouden ook gewoon. Nee, zonder gekheid. Goed, vlucht, airlines, 778 stort neer, 9 juli 2006. De Airbus van Moskou liep vloog hij naar Kiroutsk. En tijdens de landing op het vliegveld in Irkutsk. Sorry, ik ben niet zo goed in de rust. Hij schoof het toestel van de baan en gleed vervolgens nog 100 meters over het gras. En tijdens de landing is het toestel zeer zwaar beschadigd geraakt. De televisie belt laten zien dat de Airbus van de staart nog heel is. Bij de landing ontstond een brand. En pas na twee uur kon deze gedoofd worden. En aan boord waren 193 passagiers en 10 bemanningsleden. En uh, 7, 76, 76 passagiers en 3 bemanningsleden hebben de landing overleefd. En heel veel mensen hebben uh, leven. Uh, te danken aan de stewardess die de deur open kreeg in de staat. Dus dat ik, is wel uh, heel ik, bijzonder. Ik, ik denk dat er opzet was. Die Russen en vliegtuigen. Oh, Rusland. Kunnen, oh, maar de NAVO, de NAVO is ook niet goed hey. bezig, hè? Nou goed, even genoeg politiek. Wat zijn ja. de dingen spellen er nog meer? Nou, in de finale van het WK voetbal in Duitsland... in 2006 wint Italië van Frankrijk... na strafschoppen met 5-3. Maar volgens mij is dat vanavond ook de finale? Of is dat morgen? Dat moet je aan ons vragen. Voetbal? Ja? Ik heb geen idee. Oh. Nou ja, ik denk dat vind ik dit wel heel... Uh, wat volgens ja. mij speelt Frankrijk in de finale <kliek> Ik, ho ik hoor iets zoomen. Hoor jij iets zoomen? Sorry, moet je niet in ons okay. We hebben het Echt Helemaal geen idee even. In 1945, de Nederlandse minister van Financiën, Piet uh, Lent, Leftink. Uh, stelt uh, geldzuivering voor. Uh, voor uh, 14 juli, dat is echt een paar dagen dames en heren... moet alle biljetten van 100 gulden worden ingeleverd. Ik heb daar nog wat dingen proberen te lezen. Heb je daar nog wel wat voor terug? Nou, weer een nieuwe waarschijnlijk dan. Of losgeld. Keer, dat hoop je. Ja, dat was allemaal om het te zuiveren. Nou, ik uh, ben nieuwsgierig. Wat nog meer? Oh. Ja, in 1822 uh, wordt het octrooi uitgetekend... Uh, toegekend, uh, Sorry, toegekend uh, aan uh, Charles Garnum uh, voor het kunstgebit. En ik kan me zo voorstellen dat het eerste kunstgebied, ja? Zeg maar, die kunstgebieden van tegenwoordig zijn wel een stuk beter. Maar dat eerste kunstgebied voor mij... Voor mij, voor mij was dat niet fijn in je mond. Nee, lijkt me nee. ook niet. Ah, volgens mij is het nooit fijn. Nee. <coughs> en ik moest het nog wel vertellen voor jou. Ja? Uh, nou? Wat moest je vertellen? Ja? Ja? Johnny? ja, Johnny. Johnny Ja, ja, ja, ja, ja nou, die, die zwemt als Nee, ja. die zwemt onze eerste mens onder een minuut op de 100 meter vrije slag. Hij brengt later ook Tarzan-films uit natuurlijk. En grappig is, Tarzan-films zijn er helemaal terug in de bioscoop natuurlijk. Ja! is een nieuwe film. En Zweet speelt daar de Tarzan in. En het uh, is dus echt een beetje een, een, een hele enge Tarzan als ik naar hem kijk. Maar Johnny Wijsmuller heeft dus twee keer meegedaan met de Olympische Spelen. Uh, en uh, was dus eigenlijk een beetje de echte Tarzan. Heeft dat heel wat jaartjes gedaan. Ik geloof iets ja, van vond ze geweldig, 14, 15. Ik heb fragmentjes zitten kijken hele erg geinig Op zoek naar Shangri-La en zo, weet je? Dat ja. soort dingen. En, oh. en die zwart-wit beelden, dat hij ook ja. met uh, de Tarzan boy onder water aan het zwemmen is. Het is heel grappig. Sorry, ik krijg een hele andere intenten. Hij, hij leeft trouwens niet in ja. beelden voor me. Ja, hij leeft hij voor is 80 geworden. Hij is 80 geworden en dit is eigenlijk alleen wat hij kon. Uh, ja. Er zijn ook heel veel films gemaakt, dat ging gewoon over hemzelf. en De meeste films waren ook over Tarzan. En het grappige is, het is ooit bedacht door, uh, even kijken hoor... door een man, ik ben zijn naam even kijken... Ik heb het in het hele stuk wat ik afgelopen week las... die was eigenlijk, zat hij een beetje aan de grond... en op een gegeven moment had hij een, een potlode groothandel opgezet... en tijdens het wachten op klanten... zat hem in die potlood zo een beetje te spelen... en hij was ook aan die boekjes aan het lezen... Eh, allemaal van die comicboekjes... van die flutverhaaltjes. Dus dacht hij, nou, dat moet ik beter kunnen... ook met een strippen bij... dus op een gegeven moment had hij een tassonverhaal bedacht... van een, een babyje dat in het Oerwoud was achtergelaten... en dat opgebracht, of grootgebracht werd door apen... Ja, het werd uh, zo ontvangen. Dat, oh, ik dacht uh, dat het een waar gebeurt verhaal was. Ja, dat dacht ik ook, maar het is helemaal niet waar. Het is gewoon bedacht door deze man. Ja, hij hebt toch. Uh, Rome, Romulus en Romulus. Die, die, die, die, die werden door wolf te groot gebracht. Remulus en Romulus. Oké. Okay. Uh, ja, het zijn wel vaker dat soort verhalen. Of het waren echt een beetje. Deze Johnny Wijsmuller had zelf ook een kreet bedacht. dit. Hey! het grappige is, Terwijl uh, tijdens zijn begrafenis... Uh, ja. waren er niet heel veel mensen meer bij zijn begrafenis. Want eigenlijk had hij al zijn geld er doorheen gejast. Wel, financieel zat hij een beetje ja, aan de vijf grond. Vijf dat heeft hij gehad. Hè? Ja, hij precies. Vijf meer getrouwd geweest. En tijdens zijn begrafenis werd dit keer... dit drie keer te horen gebracht. Dit was, dit was gewoon hoe hij, wie hij was. zo. Ja. Goed. Nou, zover ja. even wat gebeurde. gebeuren. Ja hoor. Straks de verjaardagen. Eerst even een moppie muziek. Blink 182. Blink 182. Ja, One, 182. 182, Break. ja. Altijd cijfers zitten erin, dat is lastig. Hè. Blink 182 is met de nieuwe CD op de markt gekomen. Born to Dead. Wat? Born to Die? Nou, gezellig, om te weten. Dat klopt ook wel een beetje. I'm 182. <laughs> Ik ga het blink, blink, one, Ik moet zeggen, ik, uh, ik ja? had deze plan nog niet gehoord. Nee? Ik was vroeger heel erg fan van. Ja? Ze hebben wel hun sound vastgehouden. Ja, dat klink, ben ik, uh, ik ben er wel positief over. Ja, het in. klinkt altijd wel een beetje hetzelfde. Ik word er altijd wel een beetje blij van. Het is een beetje rock, hè? Het is een beetje skate-muziek, dames en heren. Pak dat bordje met die wieltjes maar weer. Ga de straat op. Leuk. Het is uh, vandaag 9 juli. We kijken even wie de jarig zijn. Is en we doen een kleine raad. En er zijn heel veel bekende mensen jarig. Hartstikke idee, zeg. Hè? Noem eens even wat, een ja. paar mensen... Ja, echt wel een, een jeugdcrush van mij. Ja? Echt, uh, ja, als, uh, als, als kind was ik al fan van Star Wars. Ja, en ja, zei, je hebt ik een shirt hoorde, van Star Wars aan Ik aan heb zelfs een, een shirt ja, van Star Wars ja, ja, aan. mijn naga ja. een gouden foto uh, van mij. Ja, Natalie Portman is vandaag jarig. Uh, die ook uh, die pet meespeelde in, uh, in Star Wars. Okay. Dus en uh, wanneer is hij geboren? Uh, 1981. Dus ah, kan het, zou, ah. het zou net kunnen, zeg maar. Dat ja, zit toch tien jaar verschil. Tussen. Ja, maar goed. Ja, goed. Ja, goed. Het is goed. leuk om een klein blompje te nemen. geval dan. Uh, Huub Lauwers zou vandaag 101 jaar oud zijn geworden. Dat is de Nederlandse... Uh, uh, noem je dat? Uh, 007 wordt ook wel genoemd. En Huub Lauwers uh, is tijdens de Tweede Wereldoorlog was die een soort spion. En hij zou eigenlijk uh, voor uh, de, de Engelse spioneren. En uiteindelijk lukt toch wel een aantal keer en hij, hij deed ook uh, ja, overdrachten uh, en uiteindelijk werd hij opgepakt door de Duitsers en toen ging hij voor de Duitsers werken maar hij wilde wel aan de Engelsen laten merken dat hij opgepakt was dus heel vaak neemt hij, uh, gaf hij dan aanwijzingen door onder andere een paar letters te te te, te noem je dat nou, te telegraferen ja noem je dat zo ja, ja, ja. en die moest je dan aan elkaar plakken en dan kwam er kat bij en uh, oftewel gepakt dat deed je verschillende manieren maar elke keer werden er weer nieuwe spionnen gestuurd naar uh, Nederland. Uh, uh, uh, en uiteindelijk zijn er dus 58 spionnen... vanuit Engeland uh, naar Nederland gestuurd. Ze zijn allemaal opgepakt, allemaal opgeofferd. En nu is nog steeds de vraag... Wisten de Engelsen nu wel dat hij gevangen zat? Maar hadden ze dat allemaal voor over om uiteindelijk de, de bevrijding op Normandië stil te houden? Of waren ze stom en hebben ze al die letters niet in elkaar geplakt en geen kot kunnen pakken? Uh, kun ja, kun iets, ze te snurken. Ja, dus het is ja. Wel, uiteindelijk heeft deze man nog een onderscheiding gekregen na uh, de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog ook gewoon overleefd. Hij heeft geleefd tot 2004. Dat is best, dat is nog best een dingetje. Oh. Om ja. dan ja. gepakt te worden tijdens de Tweede Wereldoorlog en te overleven. Ja, dat... ja. maar goed, Zegen hij heeft. Heel veel aanwijzingen gegeven. Want ik ben uh, betrapt. Ik, ben, uh, ik werk voor de Duitsers. Maar ze hebben er niks mee gedaan, die Engelsen. Die dus er is... vandaag ook geboren is op deze dag. In 1929 Lee Hazelwood. En ik ja. wie, wie is dat? Ja. Maar het was een Amerikaanse country singer, Songwriting, muziekproducer. Maar hij heeft dus veel gedaan voor Frank en Nancy Sinatra. En hij heeft dus onder meer de hit geschreven. These boots are made for walking. Oké. Okay. Ja, die is toch wel heel bekend. Nou, die momenteel wordt die. hij Sun Van Wine. Ken ook wel is... Summer Wine? Ja. Ja, du -du -du -du -du. ja dat, dat soort nummers allemaal. Uh, Ladybird. Die is beet Deze boots Armeet Hij is pas alleen alweer in een of andere huisversie opnieuw op de markt gebracht, ja. volgens mij. Dus ja. dat gaat ook gewoon ja. maar door. Diegene die ook jarig is, Wim Duizenberg. Ja, Wim Duizenberg, is dat niet degene van het geld? Jawel, die is ook al overleden trouwens in 2005. Wie nog meer jarig is, Mercedes Sosa... zou vandaag jarig zijn geweest, maar is ook al overleden in 2009. Oh. Mijn buurman de, draaide dat heel veel Argentijnse zangeres. Heel, uh, heel begaan met het lot van de mens. En dat liet ze horen in haar muziek. Vertel. Ja, en Wesley, Wesley Snyder, oftewel Kabouter Wesley, is jarig. Kabouter Wesley. hou eens even op, man. He, dat is wel niet leuk om te horen, zeg. Ik weet, precies, ik weet niet precies wat hij doet. Hij is achter een bal aanrennen of zo. Ah, en, en, hij ja. heeft een, en hij heeft een bekende vriendin. Dat, uh... Ja, een mooie vriendin. Ja. Uh, hij is de vriend van. Zo is het meer eigenlijk. Ja. David Hockney is vandaag jarig hij Wordt 79. Hij is een surrealistische schilder. Hij uh, is momenteel bezig met foto's... die hij dan weer monteert in, in, in, in schilderijen. En vaak hebben mensen bepaalde gedachten. En uh, die gedachten probeert hij clean te verven. En uh, er zijn heel veel bekend werk van hem en noem maar wat. Ja, zo gauw werken niet. Maar het is, het is heel apart werk wat hij maakt. Die Vertel. vandaag ook jaar is het zijn twee schrijvers. Barbara Cartland is van 1901. En zij heeft heel veel uh, boeken geschreven. En zij is ook nog de stief uh, oma geweest of zo van Lady Di. En Dean Koens. Die is aan 1945, die heeft enorm veel horrorverhalen geschreven. En ook uh, The Franciscus is... Project, Twilight en al die andere verhalen. Hij is heel bekend. Oké, okay, vandaag Bon Scott-jarig. Hij is de drummer, uh, nee, nee, hij is de gitarist van ACDC. Uh, helaas niet meer onder ons. In 1980 overleed, toen was hij 34. Nou, uh, uh, waar is ik weer? Uh, ACDC, hoe klonk dat ook alweer? Of we dat niet meer wisten, hè? En dit is live ah, trouwens, niet, hè? Niet zo'n bekend nummer, dit. We zien ze, I'm on a highway to hell. Leuk, ac deze dus de drummer Bon Scott zou vandaag jarig zijn geweest. Goed, wie is nog meer jarig? Tom die. Hanks, zie ik. Ja, dat klopt. Die had je gewist, hè? Nee hoor, ik oh, die staan. had je niet gemist? Oh, wat goed. Ja, hij wordt vandaag 60. Ik was er op zoek naar een leuke one-liner van, uh, noem je dat, uh, van... Uh, hey, hey, die ik film, weet het alleen Forrest Ja, life is a box of chocolate, you never know what you're gonna get. Oh ja, en dan moet je toch... Life, life is, a is a box gum. of chocolate, you never gonna find... You How never know what you're know gonna, you gonna get, dus het okay. leven is één verrassing. Okay. Ja, nou Ik heb straks nog meer verjaardagen, maar goed, laten we eerst maar even een moppie muziek draaien, mm -hmm. dames en heren. Wat hebben we uitgezocht? Yo, I leave white door open for me. Using blossoms. upon the grass, I walk myself clean through seventy We like a paper seam. but when it breaks, don't cry. me. is the last time, don't say it's the last time. single van Blossoms. Ik zit even denken, uh, Charmed was geloof ik hun laatste plaats. Die heb je hebt ook hier gehoord dat ik de zaterdag een mooie Ja, ik zit nog in een paar verjaardigen die ik eigenlijk toch nog even wil noemen. Johnny Kaagman is vandaag jarig. Johnny Kaagman. Oh, dat was van Weekend. Ja, dat het het heupje, weet je nog? Oh, ja. En in het begin van die plaat zat, zat er iemand doorheen. Uh, uh, uh, uh. was ik altijd op gefocust. Als die plaat begon, Hoor ik... Uh, uh, uh. Oh, wat is ja, hebben deze plaats. Dat is heel apart. Oh. Julie Kagemans. En ze wordt vandaag 69. Oké, okay, uh, OJ Simpson ook 69 trouwens. En Mark Elmond van Spurn is ook jarig geworden. Vandaag 59. Friend, echt volgens mij heel veel betekent in de homo-scene trouwens, deze Mark Elmond. Oh, oké. Okay. Die komen echt openlijk vooruit. Ik heb nog Fuck een, the rest. Ik heb nog een actrice die jarig is. Nou, nou, nou. 21 jaar wordt ze Georgie Henley. En dan denk je, wie is dat? Ja, okay. Maar ze speelde Lucy in Narnia, die films. Dat is zo'n schattig meisje. En die, uh... ja, okay. Het verbaasde mij dat ze vier jaar jonger is. is dan vier jaar jonger. Is maar haar... vier jaar jonger. Ja. Voor mijn gevoel, is het, is het een lief schattig klein meisje? Ja, die het is die... ook heel schattig, maar ze is maar... nu echt 21 geworden. Wow. Hey, oh man, leuk. Georgie Henley, echt een schatje. Het was yeah. altijd een leuke film. Ze was Princess Lucy. Of Queen Lucy. Queen Lucy. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Nog één keer. Uh, Kurt Nielofta is ook jarig. 52. Weet je wel. De, de, de partner van Kurt Cobain. En zij is verantwoordelijk voor de dood van Kurt Cobain. En roepen mensen. Nou, dat vind ik echt heel oh, ver gaan. Oh, nou, dat gaat wel heel ver. Ja, dat hoor. gaat heel ver. Om dat Ben Song is ook nog jarig. En als laatste Debbie Schlett. Zij is van... Oh ja. Jawel, de, de fucking Sledge familie. De Sister Sledge. De stelletje sletten? Ja, die sletten gewoon allemaal bij elkaar. Oh, leuk filmpje ook hierbij. Zei ze zo aan het dansen met z'n allen. Met zo'n gewaad aan, met je Jomanda gewaad. Dat je denkt: hier oh, word ik warm van. we hebben ja, goed. een goede disco voor die Goeie tijd. Goede disco, ja. Maar die tijd disco. was het uh, heerlijk. Ja, goed. Nou, uh, tot zover de verjaardag hadden we nog afsluiten dames en heren. Oh, Marcus? Zou ik nog even een leuk berichtje doen? Ja, ik goed. heb namelijk een heel goede plug-in voor jou. Ja? Uh, het is namelijk... Jij doet vrij veel met Marktplaats en zo. Ja? Ja. Ze hebben nu een, een, een, een toevoeging op je, op je browser, een ja? plug-in. Hebben zij ontwikkeld. En die scant um, of uh, uh, e-mailadressen of IBAN-nummers, ja? of die gekoppeld staan aan uh, uh, fraudeleuze praktijken. O? Dus bijvoorbeeld... Hij werkt bijvoorbeeld voor Marktplaats. Stel dat jij op Marktplaats iets wil kopen. Je denkt: Ah, oh, ik wil een uh, telefoon hebben. Ah, oh, hij is maar vijf tientjes. Nou, weet je, ik doe het. Ja. Nou, dan, uh, zodra je dan op, zeg maar, verder gaat. en dan een berichtje wil sturen of zo. Ja? krijg je een melding van: Let op, dit e-mailadres staat geregistreerd als. Uh, um, ja, als onbetrouwbaar. Dus, okay. En het mooie ervan... van de plugin is, is dat het dus niet alleen... voor Marktplaats werkt, maar ook voor... eBay en voor eigenlijk alle... Uh, wow, dus dingen alles, alles gaat wel... Uh, aan elkaar gekoppeld het worden en wordt in de gaten gehouden. Het is natuurlijk geen garantie. Nee. Maar ja, op het moment dat jij dus... Uh, een aantal keer dingen... Hebt op jouw... Uh, uh, IBAN-nummer hebt laten betalen... en niet hebt geleverd... en mensen ja. melden dat... Ja, ja, ja, dan, ja, ja. uh, dan okay. zeggen ze gewoon van... Hey, ja, maar dat klopt niet. Ik vind dus... het uh, een goed idee. Hou dat uh, allemaal een beetje in de gaten. Die geldstromen. En uh, langzaam verdwijnt de zwarte stroom. Eh? Ja, het is toch weer. Er de, de worden. Toch een hele hoop uh, geld gaat er toch, denk ik, per jaar wel verloren. Aan mensen die dingen willen kopen. Op en maar plaatsen en niet krijgen. Ja, uh, precies. Het, nou goed. En dat uh, is niet echt een oplossing voor. Dus het uh, is een goed ding. Het is een goed stapje. Een goed stapje die ze maakt. Goed, straks uh, onder andere natuurlijk. Uh, goedemorgen, Zandvoort. Ik zag mensen van de techniek al binnenkomen. En uh, tot die tijd hebben we nog een paar leuke plaatsen. En ook nog Zandvoortse berichten hier, trouwens, om half. Maar eerst even. Modderat. To the fed man, I dance in the halls of the newly insane pray to god that is vacant again. We zijn weer hier in de zaterdagmorgen. De geluid zeg ik altijd. Leuk in deze platen. Ze staan nog gepland voor 1 oktober in de musical Hall. De Music musical in Amsterdam-Zuid. Volgens mij zijn er gezegd kaarten voor. En ook redelijk betaalbaar. Hè? Dat hoor je niet vaak, Modderrad. Met de zanger toch van Apparet. En dat is altijd een aanrader. Als je een beetje een, een, beetje een depressieve bui bent om dit te draaien... Dan krijg je zoveel steun in de muziek. Ja, ik vind het altijd heel grappig om dit even af en toe te draaien. Modderrad, een nieuwe single heet... Oh nee, de nieuwe single is Running, trouwens. En die is alleen... Speciale remix op internet te vinden, dat is al vet hoor. Maar dat, dat is niet zo geschikt voor de radio. Nee, dat gaat wel heel on the ground. Dit was de voorlaatste ding die heet dus Reminder. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. En uh, ja, politieberichten zie ik ook weer hier aan de kant. Een verstopte uh, voortvluchtige in een woning aangehouden. Zaterdag, want vorige week zaterdag was we alweer. agenten naar de Vlamingstraat gedelegeerd. En uh, ze zouden daar zou een persoon wonen. Die gevangenisstraf had openstaan. Uiteindelijk hebben daar de agenten voor het huis staan wachten... voor een huiszoekingsbevel. Aangegevend ging de deur open, mochten ze vrijwillig naar binnen. En toen gingen ze naar zoek en vonden ze een man onder bed. En een man in een kast. Ja, dat klinkt wel heel knoeg. klinkt een beetje als zo'n hele slechte scène uit een zoop. Ja. En lag er ook een vrouw in het bed? Ja, dat zou je dan verwachten. En dan komt er nog een hele andere scène tevoorschijn. Nee, nee, nee, nee. dat had niks mee te maken. En die man kwam uit de kast... En hij was niet de only gay in town. Dat was niet zo. Goed, we zijn nog meer Zandvoort berichten. Ja, opnieuw is er een uh, grote stap gezet... in de richting van de uh, voltooiing van het restaurant... Van, uh, zo, uh, sorry, van de restauratie van de uh, schelpenkar? schelpenkar. Ja. Uh, zo, dat was echt een zin die niet uh, nee. lekker eruit kwam. Uh, als de Schelpenkar helemaal af is... Uh, zou hij de entree van Zandvoort... Uh, uh, op de Salaan uh, ge geplaatst gaan worden. Ja, en en... Uh, ja, ik zie een foto erbij Leuk, van hoor. een wiel. Maar ja, ik, ik, ik het ben ze... benieuwd hoe die kar eruit ziet. Ja, het is wel een groot wiel, hoor. Ik bedoel... Kijk op onze site. We hebben toen eentje gevonden op Marktplaats... Ja, waar je... heel weinig geld was. Dat hebben we allemaal doorgegeven. Maar ja, ze willen het per se duur doen... Ja, maar nee, dit is toch allemaal vrijwillig? Nee, dit is ja, allemaal vrijwilligers, zie je het toch aan dit, ja, maar het hoor. Het idee is juist zo leuk dat, dat je van, van iets heel lelijks weer een mooi gerestaureerd iets uh, met, met een verhaal erachter. Ja. En dan is een dingetje wat je van marktplaats aftrekt, wat je neerzet. Ja, ja dat het is dus... een beetje goed op. Nee, dit is een leuk samenwerkingsverbond en het is ook een waanzinnig biolog. Ik had niet verwacht dat de kar echt zo groot zou worden, maar hij wordt echt heel groot. Dus ja. ze hebben duurzaam hout wijnen of van land laten overkomen. En dat is ook heel goed goed uh, gebaard. Ook verder, de Spaanse vissers hadden uh, aan een hengel een zwaardvis. Ze hebben we vorige week al gezegd van 75 kilo. En Mango's Bar, Beach Bar hebben we hem uh, gekocht. Die hebben we hem hier naartoe gehaald. Grote foto in de kleedkast van de hele Iedere enthousiast. The fuck, man, ik wil nog een stukje zwaardvis gaan proberen. Ja, stop maar, het is op. Is hij op? Hij is op. Iedereen heeft wel lekker lopen snoepen. Ja. En het is, uh, het is een, echt een feestmaal geweest gewoon. Goed, Nou hadden... is de vraag, ga, gaan ze het, op, op, het op, op het menu houden? Nee, dat uh, vind niet. Nou, ja. dat zou wel hopen dan eigenlijk dat ze het op het menu houden. Was Als het een voor. succesje was. Ja. ja, een nieuwe zwaardvis. Ja, maar goed, moet je wel elke keer eentje treffen. En, uh, misschien is het allemaal weer prijzig om elke keer eentje aan te schaffen. Ja. Goed. Kijk, er is een, uh, een nieuw uh, initiatief van de gemeente. Ja? Uh, ik heb er zelf vrij veel last van. Het carillon. Dat in het gemeentehuis zit, dat is ooit uh, door een burgemeester geschonken. Yeah. Maar er uh, zitten bijna tachtig liedjes die regelmatig voorbij komen. Nou, ik ken ze allemaal. <lacht> ik hoor ze regelmatig. Oh, ik hoor ze je allemaal. Dan denk je, wat heb ik een stom liedje in mijn hoofd. En dan komt het daar vandaan. Yeah. En, uh, maar je kunt dus suggesties doen als jij uh, uh, ook uh, zegt van... nou, waarom hebben ze dit liedje nou niet? En ja. als je kan je ideeën door, o, voor 13 augustus doorgeven... via carillon, met dubbel dus als je zegt van, nou ja, ik wil Dikkertje dat graag. Nou, dan Echt, geef je die door. Of je zegt van, nou, ik wil uh, Bloed, Zweet en tranen van André Hazes. Ah, al... Nee, alsjeblieft niet. Nee, ik, maar ja, uh, ik geef je een leuk idee. Ik heb wel een idee. Kan deze misschien? Wat ik ook nog vragen wil, is er Dat lijkt nodig. ik kan je doorgeven. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, mail hem naar carillon.nl. Ja, is goed. Nou, verder, uh, vorige ja. week was het uh, Nostalgiefeest op het Raadhuisplein. Een succes. Het was jammer dat het niet heel erg warm was. De Not band speelde en de Ruud Jans, Extra Lars Band stond op het podium. En ze hebben er een, een hele goede avond bezorgd aan heel veel mensen. Ja, zeker, hartstikke, dus, hartstikke leuk. Is er nog iets specifiek ja. dit weekend? Ja, de zomermarkt ja. is morgen. Zomermarkt. Er komen okay. allemaal kramen en toestanden. En het wordt gewoon ja, het wordt volgens mij morgen ontzettend mooi weer. Hoor we het hoort niet van 26 graden, dus die zomer maak je de bocht er maar weer. Ja. Maar ja, of uh, het is vrij stil, dus dan kunnen ze beter de kraampjes iets langer laten staan. Oké. Okay. Misschien ja. maar. Tot zover de Zandvoortse berichten. Ja. Uh, is alweer... Nummer drie graag. Nummer drie van de cd. Dat heet Sunshower en het is gewoon een heel zomers nummer, vind ik zelf. Jolande is langs de platenkast gelopen en heeft weer een keuze gemaakt... Springfieldse berichten. Ja, het is nu dus tijd de, voor. Dit de Dr. Bizard en het original Savannah Band. Oké, okay, nou, ik zit alleen maar. Kijk, je hoort al een zomerbuitje. Ja? Hoor je hem? Ja, ik hoor het. Nee, de, het, de, dat, is van, de... dat is de zee. Is de nee, zee? Is, nee, dat is toch ja, we een We staan Nee, dat is zo'n zomerse buis. Ik, ik moet u toch waarschijnlijk teleur gaan stellen, want uw CD. Uh, hij eet hem niet, zeg maar. Hij zegt uh, foutje. Ik ken hem al even, kan hem nog wel in een ander CD verpelen. Nou, je hebt hem nog wel zo mooi opgepoet. Ik heb hem even Ik zag jou net Even ja. overheen ademen en dan even lekker poetsen. Nou, um, ga ik gaat iets doen. Hij nee, gaat het doen, dames en heren. Ja, oh, We hebben al nog weer twee cd spelers altijd leuk om te kijken of het doet. De Savannah Band. En het nummertje? Sunshower. Sunshower. Ja, kijk, dit is, ah. dit is regen. Dit is regen. Dit is regen. Ja. Maar na regen komt, en daarna zonne komt het zonneschijn. Het, het is een beetje... Dat is altijd het idee. Is dat is een, een lekker nummer? Een beetje Caribisch zo. Dan ja, gaat in, zo. In de Caribe is het wel lekker als het regen. Dat is ja, wel, dat wel, wel Ja, Dat ja, nee, is toch leuk. wel mooi van Jolanda Die is natuurlijk ook heel begaan met het lot van de kinderen. En uh, regelmatig uh, doneert ze aan een kinderkoor. En dat heet, wat, wel een kinderkoor is dit? Ze zijn wel ver gekomen ook, hè? Nou, ik hebt het een ja, heleboel. Ik hoor hier heel wel zomers van. Oké. Okay. Ja. Ik heb het idee dat de microfoon een beetje zacht staat. Maar verder, dit was uh, Solfano Band. Nee, Sylvana Simon is. en Saves. Hoe ja, heet dat ook, die andere band? De Jos die Jostie band? Joost die uh, band. Nee, nee, nee. Is nee dit raakie. is uh, Dr. Bissart en het original Savannah Band. En het is het nummer Sunshower. Ja, ik vind, uh, ze hebben ook Chagela van. Dat was ook een uh, okay, ja, nummer. Ja, zijn pas platen, zeg. Dat waren hits, dames en heren. Mijn god, zeg. Het loopt tegen tien uur straks tot tien uur. Goedemorgen, Zandvoort, lijf en uitdelen. De studio's komen deze kant op. De techneut staat al in mijn nek te hier. Die wil me graag weg hebben, natuurlijk. Ben je een kapper geweest? Of heb je het zelf gedaan? <laughs> nee, zonder gekheid. Ja, zitten in die uh, moed. Ja, oké. Okay. Nou, Marcus. Marcus uh, word, uh, nee, ja? Jolanda. Hey, Jolanda. Ik? Ja, ik. Oh, oké. Okay. Nou, ik heb wel een heel apart uh, berichtje. Want wij zijn. Uh, we, we hebben al gehoord dat wij een beetje licht erotisch zijn. Nou, dan gaan we dan maar uh, even echt waar? in. Het Swalmen, Ja? Uh, de Swalmense man heeft de small, smalste opperwachtmeester van het land. Wacht even, Is het Swalmen. Zwalmen, een... dus een plaats in Nederland. In Nederland, oké. Okay. Ja, dat is ja? volgens mij zit ergens in uh, Limburg of zo. Ja? Maar uh, gekeken naar de verhouding van de gekochte maten condooms in ja? gemeenten... hebben de mannen ah, in de voormalige ja. gemeente Zwanten de kleinste omtrek. Slechts 11,5 centimeter in omtrek. Maar dat is niet maatgevend voor de hele provincie. Nee. En uh, Limburg staat hoog in de grafiek. Maar wacht, en, uh, je maar, kan wacht? dus uh, naar de nationale maatmeester, twee, maatmeter 2016 gaan. En dan kan je dus zien hoe hoeveel ten opzichte van Rotterdam... hoe andere plaatsen in Nederland... hoe de verkoop is of er small, medium of large verkocht wordt. Maar... Omtrek van, ja, de, omtrek. de omtrek van de penis is... 11,5 11 centimeter. Dat vind je toch wel wat, hoor. Dat is best wel... Als ik naar mijn hand kijk zo... Dan mijn, mijn hand is... Uh, als ik, 11 Joris. centimeter. Nou, als dat de omtrek <laughs> ja. is van mij... Dan is het toch een aardig uh, ja, ding, hoor. Ja, het schijnt toch de smalste te zijn. nou Wat een onzin. Ja, ja waarschijnlijk is dat ook onzin. Dit maar is echt puur ze onzin, vinden, het gewoon leuk, vinden ze, ze vinden het leuk om dit op internet te zetten. Ja, maar dat, dat is, zeg maar... Het is anoniem, maar toch zijn mannen zo... Nou, we zien er nog even wat Nou, heen. ik zeg toch altijd dat ik extra, extra lars gebruik. Ja, extra, extra lars. Nou, ja, ja. dat, uh, dat is echt flink bezig geweest. En dat je denkt van, wat de uh, fuck heb je met dat ding gedaan, man? Hij is dat heel groot. Nou goed, uh, Marcus, <lacht> je had nog iets anders. Ik kan je te, lekker uh, om... laten knallen dan. Ja. Door. Uh, heb je ja, nog iets om dit weg te poetsen, uh, ze, dit ze, hele ze rare beginnen, bericht? Ze beginnen ook steeds meer in, uh, in Nederland op te komen. Je had natuurlijk al de Amazon Drones, ja? die die pakketjes bezorgden. Nou, nu hebben ze in, uh, uh, in Engeland hebben ze robotjes uh, in test genomen. Ja? Die gewoon rondrijden en dan de bestelling netjes uh, nee, ja, uh, uh, ja, ja, um, rijden. Ja, dat persoonlijk contact aan de deur vind ik altijd zo vervelend ook. Nou, ik, ik, ja? toevallig had ik van de week had ik een pakketje besteld. Ja? Alleen ik was een week niet thuis. Toen hebben ze het teruggestuurd, zegt het bedrijf. Ja, maar we kunnen het niet nog een keer opsturen. Dus we storten uw geld terug. Oh. Maar ja, vervolgens uh. hadden we mijn pakketje niet. Ja, ja, dan ga je gewoon weer bestellen. Moeten ze nog een keer. Wat een onzin. Ja. ja. En nog een keer reserveringskosten, bezorgkosten. Ja, oh, nee, nou, maar bezorgkosten dat... en zo heb ik ook allemaal teruggekregen. Dus. Ik ja. denk uiteindelijk dat de briefbus wordt aangepast. Want tot een ja, brief krijgen ja. we toch nooit meer. We krijgen uiteindelijk een soort luik waar het ingegooid ja, wordt. Daar, daar zijn ze dus serieus mee bezig. Ja? Er is een wijk in uh, de buurt van Lelystad, geloof ik. Daar zijn ze dus al met de nieuwe brievenbussen bezig. En uh, met een systeem dat je dus inderdaad een eenmalige code krijgt... de bezorger. Yeah. En dan kan hij gewoon het pakketje erin zetten. Luikje gaat weer dicht en dan... Ja, uh, dat lijkt me vrij logisch. Ik bedoel, waarvoor zou je nog thuis moeten blijven om een pakketje te ontvangen? Dat is toch heel armoedig? Ja, het is echt heel veel. Zo gedateerd gewoon. Nee, ik, uh, ja, en dan, uiteindelijk gaat hij het luik... en dan heb je eigenlijk automatisch een digitale handtekening gegeven... dat je het ontvangen hebt. Ja. Zoiets. Ja. Ja. ja, ik ben voor jou. Ja, Goed. En Dave van Boort... Wat een leuk plaatje. Nee, de Bart Devenpoort. Als het door elkaar die vrouw namelijk Europa. Everyone is beautiful on you. Euphoria is all you know. Why wild seas we hide the soul. All the good and the bad times you ride like a sea so. wild prisoners all play charades. Such a cliche, but it's true Keep on moving, keep on moving. Heavenly bodies keep on moving on. Keep on moving on, keep on moving on. Heavenly bodies keep on moving. Keep on moving. Everything is beautiful. Even you. Oké, okay. <laughs> dat, dat zou je gezicht worden, hè? Ja, alles is mooi. Zelfs jij bent ook mooi. Oh, ja, ik, ik twijfel er niet nou, aan, dat was... ik mooi ben hoor. Maar jij twijfelt er dus wel aan, als dus ik zou horen deze nou, van laten... jou, van mij. dat ik mooi morgens. Laten we niet overdreven, ja. op zich mag je dus wel redelijk zijn. Ja, voor je leeftijd zie je de best nog wel goed uit. Ja, dat zijn ook van die bijna uh, na... opmerkingen. ja. Ja, echt voor je leeftijd, man. Ja, ja, maar je echt. Zo van: uh, jij ja, bent oud, maar je hebt wel een goede huid. Ja. <laughs> dat is ook zo, doe er. Je hebt wel een mooie schoenen aan, zeg ja Ja, ja dank je, ze zijn ja. nieuw. Ja, ze zijn nieuw. Waar. Ja, je schoenen zijn ja, nog je wel je nieuw. je hebt in ieder geval een leuk karakter. Ja. bent <laughs> mooi zo... van binnen. Ja. Dat is ook zo mooi. Je hebt zo'n leuk karakter ook gewoon, ja, hè? hè? Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, ja. Nou, fijn. Maar nou, ook ja. dat valt tegen. Ja, maar Wacht, hier hebben we nu heel lang over gepraat. Maar wat is het nu dit jaar? Een seconde is zomaar voorbij, maar dit jaar gaat dus een seconde langer duren. Want er wordt een schrikkelseconde toegevoegd op 31 december. En die seconde gaat in om 23 uur 59 en 59 seconden. Want dan gaat die eerst naar 23.59.60 en daarna pas naar middernacht, naar okay. 000. Yeah. Maar het schijnt dus wel dat die extra seconde... die, die kan uh, soms voor problemen zorgen met computersystemen. Want passagiers van Quantas in 2012 konden hierdoor niet inchecken. Maar oh, ja, okay. het schijnt dus wel dat ze dat een jaar gemiddeld tussen. Uh, een dag duurt 86.400 uur en 0,02 seconden. En dus ja, per jaar of per, per, per anderhalf jaar moet er dus gewoon een seconde bij. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dat heeft te maken dat de aarde waarschijnlijk iets langzamer gaat draaien, geloof ik. Hij is ook wat ouder, hè? Ja, precies. Hij is wat Hij ouder geworden. Hij draait draaien gewoon wat langzamer. Ja. Heb je dat allemaal nog gevolgd? Ja, of je draait door. Ja. De wereld draait door. Ja, alsjeblieft, zeg, die is nog steeds op vakantie. Gelukkig. Ja, maar hij, heeft het ook wel, hij moet ook wel even bijkomen weer. Hij zit er misschien ook een beetje doorheen. Gewoon. Ja. En maar goed, oh. uh, heb je toch een beetje gevolgd dat Juno, you know, dat natuurlijk ja. uh, ja. bij Jupiter nu uh, twee jaar gaat rond, de cirkel... om de hele, hele planeet ja. in kaart te brengen? Ik vond het wel bizar, want uh, ze hadden zeg maar een, een, uh, um, een half uur aan brandstof ja. om. Af te remmen. Hij ging geloof ik uh, 120.000 kilometer per uur. Ja, is het of het bizar, zo? echt bizar snel? Kan je zo snel? En vervolgens moest hij dus, had hij dus een half uur brandstof om af te remmen ja. om in die baan om de aarde te komen. Alleen de vertraging ja. van de beelden en, de, en alles was is 45 minuten. Oftewel, op het moment dat zij op de knop drukken om, uh, uh, om dat ding te laten afremmen, ja. krijgen ze pas. 45 minuten later, door of het gelukt is. Alleen als het niet gelukt is. Ja, leg je op, op de planeet. Dan is hij al lang die planeet voorbij gevlogen. Ja, dat is echt wel. van maf ook gewoon. Hoe is dat kunnen berekenen? En, dat is... en hij heeft er vijf jaar over gedaan om daar te komen. En dan nou ja. gaat hij nog eens bij elkaar. Vier jaar gaat hij gewoon een rondcirkel daar. Hè, met nou, wij hadden eigenlijk, gisteren hadden wij een. Uh, ja, in de je met de borrelgesprekken... Ja? een theorie dat dit misschien helemaal niet waar is. Maar als ze al deze positieve berichten erin doen... dat het zo slecht gaat op de wereld. Ja. En dat het misschien helemaal niet waar is. Nou, dat, dat betwijfel ik. Oh, ja? Ja, en, ja. en de landing op Mars is ook gewoon in een studio opgenomen. Ja, nee, nee, nee, nee, dat was op, of, de, op, op, op, op, op, op, op, op de Dat Stanley Kubrick heeft toen uh, Space Odyssey 2001 gemaakt. En toen werd hij benaderd door de NASA Als het dan niet doorgaat, zou je dan wat foto's alvast kunnen maken? Dat zijn de verhalen, maar dat is allemaal niet waar. Natuurlijk. We zijn er gewoon wel geweest op de maan. Ja? ja, oh, ja, oh, ja Toch dus wel. Het wel. Het is wel grappig om nog een keer op die manier... naar de film Space Odyssey 2001 te kijken. Ja. En dan zeg je, wat een drollige film. Maar wel leuk gemaakt, met dat nep uh, gewichtloosheid. Maar goed, Juno, we wachten af Ik ben echt nieuwsgierig naar die foto's. Want ze willen zelfs door de plan 1, planeet heen gaan kijken. De uh, is, is uh, planeet is voornamelijk opgebouwd uit, volgens mij... Uh, nee, treffen oh, niet aan op, maar voornamelijk gassen als uh, waterstof en, uh, en dergelijke. Ja. En uh, ze willen dus ook kijken hoe die is ontwikkeld en ja. daaraan uh, uh, uh, dus ook kijken hoe de, het ontstaan van onze uh, melkweg ja, uh, is uh, gegaan, zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus, ja, we, we houden het allemaal in de gaten hoe het gaat uh, op uh, Jupiter straks. Uh, het schijnt Jupiter, daar kan geen leven zijn, maar wel de manen daaromheen... of de planeten daaromheen, die zouden wel leven kunnen bevatten. Nou, ik, ik vind het ik, volgens op de voet sowieso wel. Goed, uh, straks nog... Uh, toebakleven Nee, uh, goeiemorgen z'n antwoord na... Toekomen, natuurlijk. Hier, GFC, oftewel Albert Hammett Jr. Hammond Jr. en de G. GFC, zo heet hij. Hij heeft ook een mooie plaat, dat heet The 101. Uh, dat je het even weet. Uh, nou, dat is een, ja, het is de zoon van Albert Hammond, gewoon, dat klopt. Het is Albert Hammond Jr. En dan heb je Senior. En nou, als je zo doorgaat met de namen, dan wordt dat echt verwarrend uh, tijdens uh, familiefeestjes natuurlijk. Het loopt tegen tien uur. We hebben nog een aantal berichten die met je moeten delen. Ik zit vandaag nog even in de klaskant van Nederland te kijken naar de Eijkhorst-foto's. Ah. Van de, van, uh, van, van, ja, Maxima. van Van Maxima. Ze heeft en, een uh, schudding en daarom krijgen we foto's van de Eikhorst. Ja, uh, oh. en Maxima, wat is het ook een mooie vrouw. Elke keer ben ik wel eens verbaasd als ik haar weer in beeld krijg. Ja, het is gewoon wel echt een mooie, hij ja. een mooie Dat vrouw. Als het hem gelukt is om zo'n leuke dame ja, te strijken. Ja, en dan zie je hem weer in zijn bandplooi broek met streep. Ik denk, man... Neem even een uh, makkelijke een couturier in uh, ja. die je aankleedt. En dan zie je uh, de prinsessen En vooral uh, Amalia is dan meest truttige. Die loopt nu ook al met krukken. Wel, wel een beetje twee stuntels in de familie. De ene uh, Loopt en met krukken, Amalia. Ja, loopt met krukken. Ze, heb je dat wat gemist? Ze heeft met, iets met de enkel. En uh, uh, Arania... Uh, uh, Arania. <laughs> Amalia. Amalia aan <en> je heb <laughs> Alexia. En... Ara uh, uh, nou goed, die, ander, die andere dochter. Alexia uh, Alicia. Nee, oh. niet Alicia. Ja, goed. Oh, jij weet, ook, jij weet ook de naam niet eens van de, de nee, prinses. Dus het is dat dat we het niet eens uit kunnen spreken. Het is echt. Maar goed, uh, de middelste, die ziet het, het hipste uit ook. Die heeft ook het eigen jurk uitgekozen, hebben ze trouwens allemaal. En die ziet echt heel hip uit. En uh, Willem-Alexander ging er ook heel erg relaxed mee om met het persmoment. Hij zei me moment: jongens, kom maar achter die lijn vandaan. Achter het uh, rood-witte uh, lijntje. En mag, maak maar wat foto's van dichtbij. Oh, Ariane heet ze. ja, precies. Ja, dat zoek we zoek het gewoon uit. even op. Uh, Mali, Alexia, Ariane. Ariane, oh, dat is de hipste vogel van de familie. En ja. uh, Willem-Alexander genoot ook van het persmoment. Want dat kan nog wel eens anders uitpakken. Hè? Dat is uh, in het verleden nog wel eens anders oh. gegaan. Goed, uh, jij ja, had nog iets over... Ik had, ik had nog een dingetje. Ja? Uh, de Shell Eco-marathon uh, Eco is ja? geweest. Ja? Uh, ze hebben een speciaal circuit aangelegd. Uh, en daar testen ze auto's op. Ja. Om zoveel mogelijk kilometers te maken op één liter uh, waterstof. Waterstof, oké. Okay. Ja, ja, Doe eens een gok hoeveel kilometer zo'n auto kan rijden op één liter waterstof. Oh, uh, 20 kilometer. Jij? Ja, Jelanne? ja? Noem een ja? getal: 50. 50. <laughs> nou, jullie zitten er heel ver naast. Het ja? huidige record is gevestigd. Oh, ik had hem hier staan. Hij is in keer verdwenen ook weer. God. Oh, dan heb je een computerstoring. We leggen er even uit, 35 3560 kilometer. Echt waar? Op één liter of waterstof? Op één liter waterstof. Het, het zijn auto's. Ja? Het zijn hybride auto's. Ja? Overigens, het zijn niet echt vergelijkbare auto's met nee, hoe nee, wij ze gebruiken. Je kan niet je boodschappen thuis meenemen. Nee, maar nee. en ze zijn ook heel aerodynamisch en alles. Ja. Alleen, ja, ze hebben dus echt de challenge gedaan om zoveel mogelijk technieken te ontwikkelen om zo zuinig mogelijk te rijden. Maar één op... Uh, uh, ah. uh, dat betekent dus dat je naar Parijs kan rijden en terug. Oh, dit is zo slecht voor de economie, dit. En dan gewoon... Dit, nou, dit, dit, dit, dit, kan, dit dat gaat echt zoveel geld kosten. Gewoon. Ik bedoel, dit, dit, dit is niet ja, de oplossing, hè? We, we willen het milieu helpen. Ja, ik hoorde gisteren ook op Eend Vandaag of zo... was er ook een man die vertelde of nieuws. Uur was het over de man... we moeten eigenlijk veel meer gaan recyclen. Veel meer recyclen. Ja, het, maar... echt, het is nu allemaal gemaakt om weer stuk te gaan. Want dan ja. gaan we weer een nieuwe kopen. Ons mobieltjes doen we er negen maanden over. Of negen maanden mee. De negen maanden moeten we wel iets nieuws kopen. Want ja, dan zit er weer een nieuwe, uh, uh, nieuwe appje op. Ja, nee, maar we zijn heel erg hm. een consumptiemaatschappij. En, ja. uh, en ook inderdaad, dat is ook het grote probleem. Hè? Waarom gebruiken we nog met z'n allen olie... Dat is een hele simpele reden. Omdat het gewoon voor de economie nest is als we nu met z'n allen zeggen: we stoppen in één keer met olie. Ja. Maar we moeten allemaal wel een nieuwe auto hebben. Ik, wist, ik Neem aan dat ik geen waterstof in mijn auto kan gooien. En dat, nee, dat dacht ik al. Je kan het nee. proberen, nee, maar nee, ik denk iets. dat nee, het nee. boom zegt. Ja, ja, ja. Nou goed, tot Ik had er uh, ik kan het wel vertellen: er is weer, uh, het zijn weer parksessies in Harlem, in Harlem Hout. Oh. Oké, okay. oh, Dus ga daarheen, 13 juli. 13 juli volgende week. Vier dagen kijken achter elkaar. Oké. Nou goed, dit was Toebok Leeft op de Radio. Bedankt voor de aandacht en we spreken elkaar volgende week weer. Doen we nog even een plaatje? Nog één plaatje en dan zijn we er weer van tussen. Geniet van deze zaterdagmorgen wonder Wonderschoon. Schijnt in de middag dat nog wat trainingen krijgen. Maar oh, dat vergeten we nu al van een gepakkend moment, hè.